9 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Eurocommissaris Reen heeft gezegd dat het vaker kan voorkomen dat grote spaarders een deel van hun spaargeld verliezen als een bank gered moet worden. Daarmee volgt hij de lijn van Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. In een interview met de Vincent TV zei Reen dat Cyprus een uniek geval was, maar dat daaruit wel een richtlijn naar voren is gekomen. Namelijk dat beleggers en spaarders aansprakelijk zijn bij de herstructurering van een bank. Hij benadrukt wel dat spaargeld onder de 100.000 euro altijd veilig is. Premier Rutte en minister Hennis hebben een verrassingsbezoek gebracht... aan de antipiratenmissie in de Golf van Aden bij Somalië. Daar zijn Nederlandse mariniers actief om handelsschepen te beveiligen tegen piraten. Rutte en Hennis waren op volle zee aan boord van het fregat De Ruiter. Ze wezen erop dat Nederland profiteert van de missie... omdat veel schepen de haven van Rotterdam als bestemming hebben. Nederland doet sinds 2009 mee aan twee operaties, een van de EU en een van de NAVO doel ervan is het beschermen van koopvaardijschepen en VN voedseltransporten. Het is de bedoeling dat de Nederlandse marine tot het eind van het jaar actief blijft in de Golf van Aden. Bij de Gelderse plaats Vorden woedt een bosbrand. Door de droogte van de afgelopen tijd greep het vuur snel om zich heen. Een gebied van 2500 vierkante meter staat in brand. De brandweer bestrijdt de vlammen met 16 bluswagens. In de Eredivisie heeft Vitesse zijn zevende overwinning op rij geboekt. In Arnhem werd het 3-0 tegen NAC. Topscorer Wilfred Boni maakte twee doelpunten. Vitesse heeft nu evenveel punten als koploper Ajax... dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Ajax speelt morgen thuis tegen Heracles. Dan nog het weer. Het wordt helder. En vannacht kan het aan de grond tot 5 graden vriezen. Morgen zonnig, weinig wind en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Dat impliceert dat er hele bijzondere dingen zijn gebeurd na 19 minuten. Dat is zeker niet het geval. Willem 2 blijft betrekkelijk eenvoudig overend tegen PSV. Dat behouden Dus dat moment na drie minuten met Lens... voor de rest geen kansen creëert tot nu toe in Tilburg. 0-0. Twente Roda en die houdt kan. 2-0. Twente blijft beter, sterker met uitblinkers. Chatli en Ver. 2-0 dus. Doelpuntenmakers Castaños en Chatli. voor ons nog. Flexvolle RKC, Frank Willeit. 63 minuten onderweg. RKC krijgt ook nu de kansen in de openingsfase van de tweede helft. Het eerste kwartier zit er al wel op, maar één keer zat er heel goed bij. Lastig genomen vrije trap. Bal draait in richting de tweede paal. Boer drukt hem over de achterlijn en geeft zo een hoekschop weg. Kieramos vervolgens krijgt een kans. Een meter van de doellijn. Hij glijdt naar de bal toe, glijdt de bal omhoog, glijdt zelf het doel in en de bal gaat over de lat heen. En zo staat het nog altijd 1-1 in Zwolle. We gaan een stukje meepikken in Tilburg, graag nog niet mee. Nou, eens kijken wat Wijnaldum dan in petto heeft. De bal terug naar zijn eigen keeper, Waterman. We zitten in de twintigste minuut aan de rechterkant. Punt strafsopgebied. Timothy de Rijk. Een van de twee stoppers van PSV. Hutchinson draait open, komt ter hoogte van de middenlijn uit. En heeft eigenlijk dan nog geen idee meer. Dus maar terug op de Rijk, halverwege de helft van PSV. Aan de linkerkant staat Van Bommel. De van PSV ontvangt inderdaad de bal. Willems nog een, vekje, een stukje verder naar links. En dan maar terug richting Marcelo. Als Joachim, de Luxemburgse spits van de Tilburgers, besluit om wat te gaan storen. Dan heeft Missy Jan overgenomen. Het pakt Willems hem toch. De bal af rond de middenlijn. En heeft Hutchinson de bal nu voor PSV aan de rechterkant van het veld. Een meter of tien over de middenlijn. Daar is dan uh, Lens helemaal uitgeweken naar die kant. Wijnaldum nu even op de linkervleugel. PSV zet door. Peters met een sliding. Als PSV net is terechtgekomen in het uh, strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. In het strafschopgebied van Willem II. Jordans verdedigt dus uit. De bal komt uh, uit ter hoogte van de middenlijn. Waar Strootman uh, opduikt. En uh, ook al... Uh, ja, niet heel veel creatiefs in huis. Hij heeft ook weer een balletje richting De Rijk. In de as van het veld niet aangevallen dan Marcello kaptus en draait wat. Brengt zichzelf eigenlijk in de problemen. Het levert niets op voor hem. En dan maar Willems, weer eens breed naar de Rijk. Ik heb toch het gevoel dat PSV wat inspiratieloos speelt. Er is ook te weinig beweging voorin, het tempo is ook te laag. Er is kortom weer van alles aan te merken op het spel van PSV. Nu wel de versnelling van Lens. verslikt zich dan toch in zijn eigen actie. Dan wordt er verdedigd door Cornelis, uh, keurig op de bal. Peters pakt over, Heusje dan met de bal naar voren toe. Maar die krijgt hem niet heel lekker aangespeeld. Aan de linkerkant, halverwege de Tilburgse helft. En dus schiet hij hem over de zijlijn en mag Strootman gaan gooien van PSV. Nou, Marcelo in de middencirkel. Op de middenstip zo'n beetje van Bommel. Ingeleverd als Toyfone de bedoeling is. Missy Can laat zich stuk op van Bommel. Zo is het eigenlijk een rommelige wedstrijd met heel weinig leuke momenten. Willemsen dan maar weer eens. Willemsen slordig gespeeld de middencirkel in. De Rijk net een tikkie sneller dan Guiten en Heuscher. Van Bommel op de helft van de Tilburgers bij Naldum. Dan uh, Toivonen mis, kortom. Het wordt er niet beter op. Want er is nauwelijks gevaar gesticht door beide ploegen in de afgelopen fase. Het ziet er ook niet naar uit dat er nu iets heel waanzinnigs gaat gebeuren. 21 minuten en 38 seconden gespeeld in Tilburg. Wel een vol stadion bijna, maar wel ook 0-0. Nu Roda op verliezen staat, kunnen Pek Zwolle en RKC behoorlijk afstand nemen van de degradatieplaatsen. Maar dan moet er wel één winnen, Frank Wieland. Ja, dan moet één zin hebben om nog een doelpunt te maken na 66 minuten. Zwolle, RKC 1-1, Rachnar bij jou. Ja, vlagje omhoog. Hè. Dat kan gebeuren voor Tim Mattafs. Buitenspel. En dus na 22 minuten geen goal voor PSV. Strootman ziet Mattafs komen. In de as van het veld staat opeens heel erg vrij achter uh, Haastroep en ook achter uh, Kees van Buren. En dus denk ik dat het terecht is dat die vlag omhoog is gegaan. De herhaling gaf niet helemaal uitsluitsel. Maar... Hij stond al wel heel erg vrij. 0-0 hier. Frank, ga verder lijkt me. 67 minuten bij Zwolle RKC. 1-1 dus. En één van de twee moet wel zin hebben om te winnen. Kijk, je neemt allebei wel een puntje afstand zo van Rode JC, Maar dat schiet natuurlijk niet op. Dat schiet pas lekker op als je hier daadwerkelijk wint. Zwolle is weer een klein beetje boven Jan. Heeft nu ook wat dreiging. Zijmak is in de ploeg gekomen voor Valpoort. Speelt nu achter Afdits. En nu is Gravenbeek de rechts buiten geworden. En uh, moet Zwolle nu even opletten, want uh, RKC heeft balbezit halverwege de helft van uh, Peck. En daar uh, Lieder, die probeert uh, weg te draaien bij uh, Lachman. Dat lukt niet uiteindelijk, de bal gaat wel over de zijlijn. Zo dus houdt de ploeg het Waalwijk wel balbezit. En dan maakt het niet echt meteen aanstalten of komt er een vrije trap? Nou, er komt een vrije trap, zelfs uh, omdat uh, Lieder dus niet in het balbezit mocht blijven. Nee, er komt toch een ingooi. Maar wie wil dan de bal nog even buiten de lijnen? Uh, want die kwam weer gewoon terug binnen de lijnen. Die ligt daar volgens mij nu nog steeds. En de bal wordt intussen wel ingegooid, dus gaan we wel gewoon verder. En RKC dus aan de linkerkant met die ingooi. Probeert uiteindelijk iemand vrij te krijgen op randje strafschap. Pluim zit ertussen, kan niet de bal echt lekker in de ploeg houden. Dus gaat de bal maar even naar voren. En nu kan Zwolle profiteren in de omschakeling als RKC een beetje blijft hangen. En Mokhtar het duel aangaat met Martina aan de linkerkant van het veld. Probeert Ascente eroverheen te gaan. Oeh, die paas is een beetje hard. Ascente haalt het bal bij de eerste paal, wordt weggekopt. Daardoor drost, bal over de zijlijn ingooi Zwolle. Ja, dat is een beetje het beeld. Het is eigenlijk hetzelfde beeld als in de eerste helft. Alleen toen waren er al twee goals gemaakt, toen Zwolle het heft weer terug in handen nam. Nu in de tweede helft is dat niet meer gebeurd. Staat het nog altijd 1-1. En is Zwolle inmiddels weer een beetje uh, de bovenliggende partij geworden. De ploeg die de boel onder controle heeft in eigen huis tegen RKC. Twente de zaak helemaal in controle tegen Roda, en ja, te, te in controle. Want ze hebben een beetje gas teruggenomen. Roda komt er niet aan te passen hoor. Maar dat betekent wel dat de wedstrijd een stuk minder is geworden. Omdat het tempo totaal uit de wedstrijd is geraakt. En er amper nog kansen en mogelijkheden zijn in deze wedstrijd. Nu krijgt ons een standje terecht van Hitler. Omdat hij de bal uh, wegtrapte. En dat is ook nergens voor nodig als je toch met 2-0 voor staat. Het zijn toch van die dingen die helemaal niet nodig zijn. Nu gaat die ook nog zeggen waar de bal uh, moet liggen. Jongens, doe dat. Nou niet, want we moeten nog 24 minuten. En het, is, het was aardig om naar te kijken. Niet wat Roda ESC betreft hoor. Nou, nu dan misschien via een vrije trap voor Roda. Door Vledeer is in het gewerkt. Maar ja, dan komt hij op het hoofd van Douglas. En dan gaat de bal eruit. En dan is Chatli ietsje sneller. Dan uh, zijn tegenstander Bonaventia. Het zal wel een talent zijn hoor Bonaventia, Maar hij weet het heel goed te verbergen in deze wedstrijd. Het is uh, balbezit even voor Rode C, Maar Roda speelt de bal heel veel rond achterin. En kan nog geen enkele kans tot nu toe creëren in deze wedstrijd. En aangezien Twente er al twee heeft gescoord. Is het een kansloze missie voor Ruud Brood en zijn mannen. Voor Rode C. dus 2-0 voor Twente. Willem II houdt PSV voorlopig tegen. Ragnar. Ja, kijk even naar het gezicht van Marcel Brands, de technisch manager van PSV. Onbewogen als toch zo meteen zijn eigen zoon gaat invallen bij Willem II. Alweer een blessure. Het lijkt me dat ze over een week of twee niemand meer over hebben. Dit is ongeveer nummer 10 of 11 op de lijst van mensen. Robbie Haamhout is geblesseerd geraakt nu. En uh, Kevin Brands, de zoon van Marcel Brands. Dus hier vlak achter hem op de tribune, staat klaar om hem op het middenveld van Willem 2 te gaan vervangen. PSV heeft de bal. Aan de rechterkant van het veld. Halverwege de Willem 2 helft. Met Van Bommel zet hem voor. Doet dat op het hoofd van Haastroep. Kopt hem ver weg. Maar opgepakt door Strootman in de as van het veld. En dan een zwakke bal van Jetro Willem, Zo vanaf de linkerkant in de voeten van een Willem 2'er. Die ook weer inlevert. En dan komt Lens aan de linkerkant in balbezit. Wil het strafsoepgebied in. Zoekt het duel op met Van Buren. Goeie sliding van Van Buren. Echt op de bal. En dat levert PSV. Dan wel de eerste corner op. In deze wedstrijd, dat is ook het moment dat Haamhout officieel, hij was al weg, wordt vervangen door Brands. Die toch even kijkt naar zijn eigen zoon nu die binnen de lijnen komt. Vorig jaar nog bij Telstar en toch een transfer verdient richting de Eredivisie. Als oud-AZ'er ook, waar hij ook al samenwerkte met zijn, met zijn vader. Corner PSV, daar is Van Bommel, legt hem wel gevaarlijk neer, maar Joachim... De spits rent zijn eigen strafsomgebied in. Met een soort van omhaal verlengt hij eigenlijk de bal. En dan wil Willem 2 weg via de linkerkant. Maar zien we toch iets na 27 minuten bij de 0-0 stand. Wat we al vaker hebben gezien. Willem 2 heeft het achterin behoorlijk voor elkaar. Maar mist ondanks wat opvliegingen af en toe van Jan Toch voor in de kwaliteit. Om dan PSV echt onder druk te zetten. En dan krijg je het vanzelf toch lastig. Want dan komt de bal vaak per keer in de post weer terug. Als hij pas bij de middenlijn is. Dan wordt het een lastig verhaal. Nu ter hoogte van die middenlijn Joachim. Naar vorige kop dan Heuscher die wil oppakken. Krijgt de bal dan niet. Rijk laat hem halverwege de PSV helft. Over de zijlijn gaan de Rijk. De Bel gaat zelf gooien. Doet dat naar Waterman. Dan zitten we dus in het strafstopgebied van PSV. Vol vak met uitsupporters ook. En die zijn stil. Kijken naar Jetro Willems. Vind ik zwak spelen. Levert maar weer eens in bij Van Buren. Bijna op de punt van Willem 2 strafsopgebied Vecht daar interessante duels uit toch met Germaine Lenz. En voorlopig durf ik te zeggen dat Van Buren die duels weliswaar op punten steeds beter te winnen. Willems nu met een nieuwe ingooi halverwege de Willem 2 helft. Willems opnieuw als de bal terugkomt van de torso van Toivonen. Willem zoekt de problemen op bij Simon van Zeelst. En dan een blessure bij Van Buren. Ik heb even gemist wat er gebeurde omdat ik de bal volgde. Maar er zijn wat mensen die kijken nu naar scheidsrechters en assistenten. In ieder geval zit hier weer een blessuregeval aan te komen bij Willem 2. 0-0 is het en 29 minuten gespeeld. Maestro, mag ik hem horen, muziek. Romantics. Talking in your sleep. Speelt iedereen weer? Achter die meer? Ja, ook van buren. Nog altijd 0-0 overigens. 13 minuten voor de rust. Vieze overtreding was dat van Willems. Die te laat was, de linksback van PSV. Die uitermate slecht voetbal vanavond. En deze overtreding nodig had: bal weg. En dan heel hard met je voeten vol op de voet van je tegenstander gaan staan. Lekker sportief, Marnieus. Hij kreeg overigens ook weer geen geel opvallend. Want Willems heeft al een aantal keren nadrukkelijk gesmeekt of hij er eentje mocht hebben. Is opnieuw in De Hoogte van de middenlijn levert maar weer een zin. Is Nog geen bal aangekomen denk ik van de linksback van PSV. Dan die Simon van Zeels die goede dingen doet. schept aan de rechterkant Willem Twee. Rechterkant eigen helft, uh, halverwege Haastroep naar voren gespeeld. Ja, daar houdt Willem de tweede bal toch te weinig uh, vast. En Van Bommel dan in de middencirkel met de opening naar Hutchinson aan de rechterkant. Lens wat in de as, Hutchinson wat meer naar rechts. Lens uitgeweken naar de flank aan de rechterkant en nu wel met Peters. Dan Peters die glijdt en ja, niemand uh, raakt uh, Lens aan. Peters uh, blijkbaar ook niet en dan loopt de bal via de voeten van Lens simpelweg... Over de achterlijn, dat is wat de assistentscheidsreis er aangeeft. En dan mag David Mul de bal oppakken voor een keeperstrap. Twaalf minuten nog maar tot aan de rust. En die David Mul dacht gisteren, ja het is Casual Friday, doen ze op kantoor gekke dingen. Ik roep ook een keer wat geks. We kunnen stunten tegen PSV, zei de keeper. Nou ja, voor gek verklaren normaal gesproken zo'n man. Aan de andere kant, Willem 2 laat helemaal niet zulke beroerde dingen zien vanavond. Alleen aanvallend kan de ploeg van Jurgen Streppel geen vuist maken. En dat is jammer, want dan zou het een echte wedstrijd worden. Daar is Strootman nog even in de as van het veld. Wordt wel naar de linkerkant gedrongen. Giorginio Wijnaldum en dan gaat hij naast. Misschien nog wel via de voet van Toivonen. Het scheelt niet veel, maar het is in ieder geval weer eens een kans voor PSV. Het blijft wel 0-0 in Tilburg. En die houtkant bij Twente Roda. Leuk nog? Ja, het begint weer wat leuker te worden omdat Twente aanzet. Zojuist bijna de 3-0 van Castaños. goede redding van Courto. En nu een inworp aan de rechterkant bij een 2-0 voorsprong voor FC Twente. Terwijl de ijskoopman ook even langskomt. Uh, 2-0 voorsprong voor FC Twente tegen uh, Rode EC. Wat is Roda zwak, zeg. Onvoorstelbaar. Een uh, man die uh, uh, voordat hij naar het Twente kwam... dat maakt bij kwam... PSV. Dat speelde daar vorige week met 2-2 ja, gelijk. Ja, ja, ja. Maar dat was wel in Kerkrade. En uit en thuis. Roda is een uh, wereld van verschil. Willem Janssen Probeert de bal voor het doel te geven. Nee, het is niet Willem Jansen. Maar Willem Jansen is wel ingevallen bij uh, FC Twente. Speelde vier jaar, vier seizoenen bij Roda voordat hij naar Twente ging. Was toch wel een, een geweldige aankoop, vond het iedereen. Maar toch een bankzitter geworden. En mag uh, af en toe wat invallen. Nu heeft Korto de bal heel slecht teruggekregen van zijn verdediging. En moet de bal naar voren rammen. Doet dat dan ook. Komt op het hoofd van Brama. Brama komt de bal naar Castanjos. Die hard werkt. Maar ja, uh, spitsen moeten ook veel doelpunten maken als je kansen krijgt. Hij heeft er één gemaakt. Dus dat is. Al mooi meegenomen. Hij staat nu scherp. Gutierrez moet de bal wel geven. Nou, doet dat wel heel erg laat. Geeft de bal aan Castanjos. Castanjos kijkt, die loopt er vrij. Geef hem maar aan Fer, dan is het altijd goed. Maar hij doet het aan Gutierrez. Probeert de 1-2 aan te gaan. En dan is het al wat minder. Maar Willem Jansen kan de bal oppikken. Speelt de bal naar de buitenkant aan Schilder. Schilder met Hupperts tegenover zich. Hupperts de aanvaller die eigenlijk de hele wedstrijd als verdediger heeft gespeeld. Naar Fer. Fer, wat een genot om naar te kijken. Geweldige voetballer. Speelt de bal op Brahma. Brahma naar de rechterkant. Naar Breukers. Breukers uh, naar uh, goede voetballer, maakt nog te veel foutjes, maar een jonge speler. Speelt hem naar Gutierrez, die kan gaan schieten. Nee, doet het niet, geeft hem aan Castanjos. Castanjos. nee, nee, nee, het is het allemaal net niet. De bal gaat echt rakelings langs de paal, maar hij moet hem scoren. Zo simpel is het. Als je voor zoveel geld gehaald wordt als spits, dan moet die bal erin. Hij gaat er niet in en dus blijft Twente nog steeds met 2 tegen 0 tegen Roda. Maxson en RKC, spannend bij 1-1, maar goed ook Frank. Nee, het is niet goed. Het is uh, te laag tempo. En, uh, het is uh, simpele feit is 1-1 uh, met nog 10 minuten te gaan... Hebben twee extra punten te geven, maar er is niemand die ze hebben wil, lijkt het wel. Want uh, Zwolle is de enige die nog een kans heeft gecreëerd. Na een goede aanval over de linkerkant, Mokhtar met een aardige paas. Afnits was te laat, Gravenbeek was te laat, bal vloog langs iedereen heen. En weg die enige kans in de afgelopen, nou ja, 10, 15 minuten. Nu misschien wat ruimte voor RKC als Zwolle naar voren denkt, maar de bal vergeet. En dus uh, RKC kan gaan uh, aanvallen over de linkerkant. Leader met wat ruimte, met 25 meter nog te overbruggen richting Boer. Dat doet hij wel aardig met een redelijk schot. Maar die bal vliegt wel twee meter over de goal van Peck heen. En dan komt de Achterhoede daar dus weer met de schrik vrij. Krijgt Boer de bal snel terug. Maar die bal die net overvloog, die wil hij niet. Hij wil een andere. Dus duurt het even voordat de doeltrap genomen is. Zwolle voetbalt nog steeds wel aardig. Maar het tempo is heel laag. En dan gaan we toch nog weer wat veranderen. Gravenbeek gaat van het veld af. Hij aan de rechterkant nogal wat moeite... Om daar Van Peppe uh, te passeren. En daar gaat Benson vanaf nu proberen. De oud-speler oud -speler van RKC. Die uh, RKC in de uitwedstrijd nogal wat hoofdbrekers heeft gezorgd. Voor, heeft gezorgd. Hij heeft nu nog 8,5 minuten om dat ook te gaan doen in Zwolle. En misschien wel zijn ploeg de overwinning te geven. Die overwinning is namelijk nog te geven bij Zwolle tegen RKC 1-1. Willem 2 PSV, racht er niet meer. Acht minuutjes nog, dan kan Willem 2 even uithijgen tegen PSV. Of zou het andersom zijn, want uh, oh. 0-0, dat is de stand. Ja, je weet het zo allemaal niet, uh, hoe, het, uh, hoe het gaat op het veld. Het is in ieder geval zo dat beide ploegen elkaar niet heel veel ontlopen. Dus alle twee zullen ongeveer even moe ook zullen zijn. Peters, in de as van het veld, nu niet de problemen opzoeken. Nee hoor, keurig gedaan naar Van Zeelst, die met een minuut meer zelfvertrouwen krijgt. bal richting Joakim, maar op de rand van PSV... Strafsomgebied toch door Marcelo neergelegd voor doelman Waterman. Hutchinson gaat lopen aan de rechterkant. We zien het wel vaker. Dan heeft hij zo'n versnelling. En vervolgens bij de middenlijn draait hij zich 180 graden om. En legt hij de bal zo in de voeten van de Rijk. Nu gaat het wel naar voren richting Toifonen. Die in mijn ogen toch nog niet al, toch altijd niet de Toivonen is zoals hij in het collectieve geheugen staat. Toch minder dwingend, minder balbezit en ook veel minder in mijn optiek in scoringspositie. Dan in zijn eerste periode zeg maar, voor de blessure. In de middencirkel, gekaatst door Wijnaldum, de man van het schot een paar minuten geleden. De eerste dreigende moment in een half uur toen van PSV. En ook nog een poging van afstand naast dus. Van Bommel kijkt eens even, heeft een zetje gehad. Een meter of vijf, zes uit de punt van het strafsoepgebied van Willem II van Daan. Kijkt dus in de richting van Nijhuis. Nou, die maakt een statement en kijkt volgens mij nauwelijks terug. Het is een duel met de ingevallen Kevin Brands. Die zijn lichaam gebruikt, maar dat is wat minste wat je kunt doen in een duel met Van Bommel. En wel een ingooi nu voor Willem 2. diep op de eigen helft met Cornelissen. Maar 10 meter bij zijn hoekvlag vandaan. Hutchinson vangt op, dan Lens met de aanname. Strootman zoekt de ruimte om te schieten. Strootman schiet aan tegen de benen van Haastroep op 17 meter van het doel. En dan kan Willem 2 voorin weer niks, want Joachim staat daar toch wel in zijn eentje. En dus neemt PSV over met de Rijk. Gaat op tempo de helft op van Willem 2. En kan ver komen. Lens aan de rechterkant. Daar komt het nu toe weinig gevaar uit. Dat geldt ook nu, want hij levert de bal af bij de penalty stip, daar waar Guid staat. De centrale middenvelder van Willem 2 schiet de bal dan over de zijlijn. Aan de linkerkant van het veld. PSV pakt op. Marcelo ter hoogte van de middenlijn. De rechterkant dan met bij Met de Rijk en van Bommel. Van Bommel net buiten de middencirkel. Op de helft van Willem is van het veld dus. Naar Willems aan de linkerkant. Kijkt eens dus even wie er vrij staat. Ja, Willem II weet die blauwe poppetjes van PSV toch eigenlijk steeds te dekken. en ja, Steeds de aanvoerlijnen bijvoorbeeld richting de totaal onzichtbare en zwakke Matafs eh, af te snijden. Nu wel een steekpaas. Lijkt me te hard. En als Lens dan een keertje weg is, de bal bovendien te hard is. Gaat ook weer de vlag omhoog voor buitenspel. Kortom... Conclusie na, wat is het, 40 minuten. Er klopt weer helemaal niets van aan de kant van PSV. Voordeel voor de ploeg van Advocaat. Er zijn straks nog 50 minuten om daar iets aan te doen. Wie wil de punten het hardst in Zwolle, Frank? Nou, Zwolle wil ze echt wel hebben. En intussen zit RKC te wachten. En te loeren. Benson was er één keer al dichtbij. prachtige paas van Mokta. Hij krijgt dus juist nog eentje. En, uh, de kopbal van Benson was uh, een groot probleem voor Zoet om tegen te houden. Het lukte hem uiteindelijk wel. En Afdits was vervolgens nou, een tiende van een seconde te laat. Guy Ramos was net op tijd bij de bal. Nu gaat hij er dan in. Nee, nog niet. Afdits. Oh, jongen, jongen, jongen. Een vrije kopkans. En daar staat volgens mij invaller Snijder op de doellijn om die bal eruit te, te halen. Ja, Zwolle, het is al de tweede, derde keer binnen drie minuten. Dat ze een goede kans krijgen. Inderdaad, afdiets. En de bal uiteindelijk via Snyder van de doellijn gehaald. Nog een hoekschop Zwolle. Weer bal bij de tweede paal. Daar is nu helemaal niemand. Want die bal is te hoog, te hard. En gaat er langs alles en iedereen heen. En dan is het gevaar achterin. bij is in ieder geval eventjes weg. Maar Benson, ook goed weggestuurd. Opnieuw door Mokhtar de diepte in. Eerste aanname, prima. Tweede aanname was een heel stuk minder. Toen werd de hoek ineens heel erg lastig om zoet te passeren. En uh, het lukte hem bij lange na niet. Schoot de bal uh, veel te kort. Een meter of vijf naast de goal van RKC. Maar het inbrengen van Benson heeft dus wel weer wat nieuwe energie gebracht bij Zwolle. Waaraan je dus het best kunt zien dat ze deze wedstrijd uh, nog willen winnen. Met die 1-1 stand op dit moment uh, op het bord. En RKC, ik zei het al, dat wacht. Vindt 1-1 tot nu toe prima. En loert op wat er eventueel nog komen gaat. Want Zwolle gaat echt hard naar voren en geeft dus de nodige ruimte weg. Aschente, via zijn tegenstander, bal over de achterlijn. Nieuwe hoekschop Zwolle. En daar zijn ze zojuist al gevaarlijk uit geweest. Dus Zwolle heeft nu haast. Het wordt... Tijd dat ze een keer haast krijgen, want ze hebben heel geduldig gevoetbald in de tweede helft. En daarin heel weinig gepresteerd. En sinds ze haast hebben, hebben ze al drie kansen gehad. Daar komt de hoekschop op, opnieuw richting de tweede paal. Zoet komt omhoog, heeft de bal, blijft liggen. Want hij krijgt een heel klein tikje in zijn rug bij, uh, door uh, Saimak is dat volgens mij. Nee, Broerse geeft dat tikje uiteindelijk. Nou, wie hem geeft, maakt ook niet uit. We hebben nog 3,5 minuten spelen. Officiële tijd in Zwolle tegen RKC. de stand is 1-1. 0-0 nog in Tilburg. Graag nog niet mee. Ja, Ik zit even te kijken naar een duel met uh, Matafs en uh, Jordans Peters, de centrumverdediger die aan de zijlijn is uitgekomen. Ja, Matafs doet alsof hij erg wordt geraakt bij de 0-0 stand in 43 uh, minuten bereikt. Maar dat valt allemaal echt wel mee. Matafs is geen schim van de spits die hij zou kunnen zijn. En alleen al als het bij rust 0-0 is, laat het 5-0 worden aan het einde van de rit voor PSV. Als het 0-0 bij de rust is, is dat dan een uh, wanprestatie. En een topprestatie natuurlijk van het zwaar gehandicapte Willem 2 vanavond. Want vergeet dus niet dat er een man of tien allemaal spelers van de A-selectie geblesseerd zijn. Maar Tafs legt af. Punt straf op gebied. Nee, centraal in het veld. Zo moet ik het zeggen. Maar uh, bij Naldem komt er niet uh, doorheen. En dus uh, wil uh, Willem II weg aan de rechterkant. Missie Jan gaat diep. Maar Brands durft de bal niet te geven. Sterker nog legt hem bijna in de voeten van Matas. Die kan de bal alleen beroeren met het hoofd. Joachim dan vrijgezet bij Willem II. Wat aanvalt in het strafschopgebied, Want de bal kwam vanaf de linkerkant zo bij de Luxemburger. Althans bijna. Maar Waterman is uit zijn doel. Het is voor de tweede keer eigenlijk dat Willem II zich met enige vorm van dreiging de tweede keer natuurlijk meld in het strafschopgebied van PSV. Want zo is de situatie natuurlijk ook nog altijd. Matafs buitenspel. Het zou me niet verbazen als we die straks niet meer terugzien. Ik zeg het nog één keer. Die heeft heel weinig goed gedaan. Ik ben benieuwd. Kreeg laatst ook al de volle laag van Dik Advocaat. Een paar weken geleden moest toch echt veel meer laten zien. Dat geldt ook weer vanavond. Anderhalve minuut voor de pauze in Tilburg. Meul mag gaan trappen zometeen. De keeper... Van Willem 2 gaat de bal klaarleggen. Een paar meter buiten de punt van het strafschopgebied van Willem 2. Wat aan de linkerkant van het veld. Daar is Mul Als inmiddels de klok op een dikke minuut voor rust staat. En dat is toch een puikenprestatie van Willem 2. Dat ook nog eens een keer nauwelijks in de problemen is geweest. Alleen Lens kreeg een open kans na drie minuten. En hij had er goed aan gedaan om die te benutten. De bal is overgenomen door Toyvonen in de as van het veld. Heel even geraakt door Simon van Zeelst. En dan krijgt PSV in de middencirkel een vrije trap van scheidsrechter Bas Nijhuis. Van Bommel al een aantal keer uh, zichzelf... Uh... Ja, zien wassen met zijn handen voor zijn gezicht. En dan ook wat van die teksten uitroepend van man, man, man. Dat kun je dan op de monitor allemaal keurig netjes zien. Kortom, die ziet ook wel dat PSV vanavond weer heel veel moeite heeft... om het spel te maken om de wil op te leggen aan de tegenstander. Marcelo en Van Bommel. Zij aan de bal. Van Bommel aan de rechterkant van het veld. Nog één keer naar Hutchinson. Missijan is daar aan het meeverdedigen. Dan is er wat vrijheid bij Lens. Wordt uh, uiteindelijk Toivonen gevonden en die mag schieten van een meter of elf. Maar doet dat niet goed, want Mul kan de bal pakken. En tien seconden voor de rust krijgt Ola Toivonen zijn eerste kans en een behoorlijke ook. Hij kan vrij schieten, maar krijgt niet genoeg vaart achter de bal. Die ik eigenlijk al in de touwen zag liggen. Zover komt het niet. Het blijft 0-0 met twee minuten extra tijd. En dus wordt er nog wel eventjes gevoetbald in Tilburg. Marcelo geeft mee aan de Rijk. Eerste wel dus. Je zei het eerder, Ronald vanavond. 3-2 in Eindhoven. En aan 2-0 voorsprong voor Willem II. Ja, toen, toen deed toen PSV prestatie. het beter dan nu. Toen deed PSV het beter dan nu, maar die stand zou natuurlijk nog altijd kunnen. En dan doet PSV het ook vanavond beter dan Willem II. Maar ik sluit natuurlijk niet uit dat PSV met de supplu aan kwaliteit die hier in het veld staat, dat het alsnog uh, gaat lukken. Volgens mij zei onze eindredacteur: Even stoppen nu. Klopt dat? Ja, we zitten ja, in de extra tijd. Dat klopt inderdaad. Komt nou, toch dan is het 0-0. Je weet het niet. Misschien komt er nog wat. Maar nog een uh, minuutje extra tijd. En dan is het rust hier. Ja, want het is spannend in Zwolle. En daar is het bijna afgelopen, Frank uit. Inderdaad, ook extra tijd hier. Maar we zijn hier al voorbij de 90. Twee minuten extra. En Broers heeft de bal. We gaan toch nog even naar Ragnar. Ja, er gebeurde niks meer, zei iemand. Toen zei ik, ja, je weet het niet. Daar is de voorsprong voor PSV. Mark van Bommel zal als een aanvoerder dat betaamt te doen. Aan de rechterkant van het veld besluit hij maar eens uit te halen. Wat mij betreft een vrij kansloze positie. Want hij staat ruim buiten de strafsomgebied. De hoek is behoorlijk diagonaal richting het doel. Als Lens de bal heeft opgepakt aan de linkerkant van het veld. Dan van Bommel aanspeelt. De afstand is echt wel fors. Maar Mul laat zich verschalken in de lange hoek. Ik vind toch dat hij deze bal wel wat beter had mogen pareren. Een vervelend moment voor Willem II. Dat zeker wel om de goal van PSV dan toch tegen te krijgen. De captain, Mark van Bommel. Ik zal de RKC. Hoe lang nog, Frank? Eén minuut extra tijd, maar dat is de minimale extra tijd die erbij gaat komen. Zwolle probeert nog even aan te zetten. Krijgt een ingooi. Lachman, de hoogte van de middenlijn, gooit de bal even terug naar Broersen. Die roeit dan de bal naar voren in de richting van Afditsch. Die moet hem dan gaan klaarleggen. Voor wie gaat hij hem klaarleggen? Voor, ik wou zeggen, Moktar. Maar uh, die krijgt de bal dan niet onder controle. Het was ook niet Moktar, het was Saimak. Krijgt de bal op zijn bovenbeen, die stuit er dan te hard vanaf. Hij was er door. Maar uh, houdt de bal niet bij zich. Komt die bal nog een keer voor. En dan gaat hij uh, uiteindelijk, omdat hij niet goed voorgezet wordt, over de achterlijn. En dan kan uh, Zoet op zijn dooie gemakje de bal gaan neerleggen op randje doelgebied. Want uh, RKC, dat vindt het eigenlijk al de hele tweede helft wel prima. heeft in het begin nog even geprobeerd de drie puntjes hier weg te halen. Met een paar uh, enorme kansen, dat wel. Maar vanaf het moment uh, dat Zwolle de wedstrijd onder controle had... Heeft RKC gedacht, nou, heel misschien krijgen we nog een kansje. Daar gaan we rustig op staan wachten. En zo niet, dan blijft het hier 1-1. Vinden we het eigenlijk allemaal wel prima. En uh, Zwolle heeft geprobeerd die wedstrijd uiteindelijk te winnen. En RKC lijkt hier met, nou, wat zal het zijn geweest? Een kwartiertje, 20 minuten. Aardig voetbal, in ieder geval een puntje opgehaald in Zwolle. Want de wedstrijd is klaar, Kuipers fluit af. En zo profiteert eigenlijk geen van tweeën van de nederlaag van Rode JC bij Twente. Want ze delen de punten. Zwolle en RKC. Het eindigt hier in 1-1. Het is al april en het was de eerste overwinning van Twente thuis dit jaar, hè, Ja, volgens mij was het begin december dat ze voor het laatst hebben gewonnen. Nou, dat is knap. 2-0. Maar de afgelopen 20 minuten hadden we echt uh, uh, schriftelijk af kunnen doen. Of met een potje tafelvoetbal. Want het was. Uh... Ja, na het uh, wegvallen, van Chatley en Fer werden gewisseld... Dan was het uh, klaar over en uit 2-0, dus de voorsprong voor FC Twente. We zitten in de slotfase. Ja, en als dan een van de minste spelers op het veld uitgeroepen wordt tot Man of the Match... dan zegt het ook wel wat, want uh, Gutierrez, ja, het is een aardige voetballer... maar die heeft echt weinig goeds gedaan in deze wedstrijd... terwijl we werkelijk met Fer en Chatley de mooiste dingen hebben gezien... Met name Ver niet van de bal af te krijgen. En Chatti met een prachtig doelpunt en ook nog een uh, schot op de paal. En ook gewoon een grootheid op het veld. Dan uh, begrijp je er weinig van als je hier de man of de match moet kiezen. Uh, Cabral, een van de invallers, probeert de bal naar voren te spelen. Maar het is een slechte paas. Wordt opgevangen, opgevangen achterin door Roda. Dat wel geteld. Eén hele kans heeft gehad in de hele wedstrijd. Malky na een voorzet van Hupperts. Toen de verdediging stond te slapen met Douglas en Braafheid. Maar Malky schoot de bal in de armen van we zitten in de slotseconde. Want we hebben nog een half minuutje officieel te gaan van de extra tijd. En dan zit deze wedstrijd erop. Eindelijk gaat de FC Twente weer winnen. Na zes verloren of niet gewonnen thuiswedstrijden gaan ze dan eindelijk weer eens een keer drie punten pakken. Gutierrez de man die uitgeroepen werd tot man of de we van de wedstrijd raakt de bal nog een keer kwijt. Sushin pikt hem dan op, schilder terug naar de keeper. En dan zou ik zeggen, meneer Hichler, het is koud genoeg, het is mooi geweest. We hebben twee doelpunten gezien, eentje van Castaños, eentje van Chatli En daar eh, blijft het bij, want Roda, arm Roda, dat krijgt het nog zo verschrikkelijk moeilijk. En ik denk dat de na-competitie toch wel een uh, feit wordt voor dit rode JSC dat met 2-0 verliest van FC Twente. Ja, want drie wedstrijden zitten er nu op. Vitesse Nak 3-0, Peksvolle RKC 1-1 en Twente Roda 2-0. En dat heeft uh, tot uh, gevolg onderin... Dat VVV 22 punten heeft, al gespeeld heeft dit weekend. Willem 2 17 punten heeft, aan het spelen is tegen PSV, 1-0 achterstaat. Dat zijn de onderste twee. Daarboven Roda met 26 punten, daarboven AZ met 29. AZ speelt morgen nog uit bij NEC in Nijmegen. En daarboven Pek Zwolle en RKC die hebben er allebei 30 inmiddels. En dan op de twaalfde plaats NAC breda dat heeft er 32. De song van Supertram was dat. Vitesse-Nak Breda... eindigde eerder vanavond in 3-0 met de eerste en de derde van Boni. Pas Stigler met Jelle Terouwolei, de keeper van Nak Breda... die had niet zijn beste avond. Ja, dan weer eerst maar dat moment voorafgaand aan de 2-0 erbij pakken. Wat gebeurt er allemaal? Uh, ik krijg een terugspeelbal van, van Kees. Uh, ik wacht iets te lang en uh, ik schiet hem tegen, tegen Havenaar op. Daarna gaat hij de lucht en wil Kees in weg trappen. En als, als toetje uh, gaat hij onder mij door. En komt je op 2 lage stand en is de wedstrijd gespeeld. Het gekke is dat je tot dat moment het gevoel gehad moet hebben... dat het allemaal redelijk onder controle was. Ondanks alles. Ja, we hadden ook alles onder controle. Alleen uh, Boni maakt van een halve kans maakt hij een goal. En dat is een beetje jammer, omdat, uh, omdat je eigenlijk uh, hetzelfde, hetzelfde wou spelen... als vorige week tegen Twente. Gewoon lang wachten, op, op de counter spelen en, uh, en, en kleine kansen creëren... Ja, dat is helaas niet gelukt. Alleen moeten we wel binnen, binnen vijf minuten op één voorste uh, sprong komen. Door tevoren. Dat lukt helaas niet. Maar nogmaals, je hebt alles onder controle. Je staat één uh, lachter en, uh, en je zegt in de rust gewoon uh, ga, ga zo door. En, en, uh, en, en probeer er één binnen te prikken in de 85e minuten en dan heb je hier resultaat. Alleen als je dan binnen vijf minuten door zo'n zo klote goal uh, op 2 1 stand komt... Uh, ja, dan is de wedstrijd gespeeld. Zij hebben Boni, jullie hebben Ten Voorde. Is dat eigenlijk een één in het verschil? Ja, maar Vitesse hebt. Uh, Plus 20 miljoen en ik heb de min 10 miljoen. En, uh, en, en dat is het grote verschil. Um, toch is het zo dat jij niet heel veel uh, kansen tegen krijgt. Je, het is niet continu spitsuur in jouw strafschopgebied. Nee, dat klopt. Nogmaals, uh, ja, we hebben natuurlijk wel Boni. En uh, die man is in, in Nederland, is dat buitencategorie. En, en, en nogmaals, die maakt van een halve kans, maakt die gewoon, maakt, maakt die gewoon een goal. En, uh, ja, dat heb je vandaag kunnen zien. Um, hoe beleef jij zo'n avond? Want het eerste half uur ben je letterlijk niet in beeld. En dan na een half uur zien we Boni ineens zijn hoofd tegen een bal zetten. is dus meteen raak. Hoe, hoe komt zo'n avond op jou over met dat soort dingen die voor je neus gebeuren? Nou ja, voor een keeper zijn het natuurlijk, zijn het natuurlijk niet, uh, geen leuke wedstrijden. En als je daar zo ook nog een, uh, een, een fout begaat uh, bij je tweede bal eigenlijk. Ja, dan, uh, dan weer zo snel mogelijk de bus in uh, richting Breda. Nou is het goede nieuws voor NAC dat dit niet de wedstrijden zijn waarin jullie nog wat moeten. Je krijgt NEC thuis, Roda thuis. Mag ik zeggen dat dat de belangrijke wedstrijden voor jullie zijn? Want daaromheen zit er nog wel wat lastiger met Feyenoord, Utrecht, Ajax. Ja, we hebben een moeilijk programma. Alleen ik vind wel dat uh, als je ziet hoe wij vorige week tegen Twente speelden... waar we eigenlijk misschien wel drie punten hadden moeten pakken. Uh, ja, dan wil je dat gewoon vanavond weer, uh, weer proberen. En helaas is dat niet gelukt. En, en, en, en, en, en daar moet je het over praten. En NEC uh, komt pas over een dikke week. En dan gaan we proberen om die te verslaan. Heb je tegen de kampioen gespeeld vanavond? Nee, ik denk het niet. En dat zei Jelle ten Raullij, de keeper van NAC. En dan de man die het weer deed, uh, Wilfried Boni. Tot de 28e minuut, U hoorde het al, was hij onzichtbaar. Maar dan duikt hij toch weer op en maakt de openingsrol. Ja, yeah, not an easy goal. I was focused, I was still goncentre to, to, to get uh, any moment, any ball. Dus het was not easy goal, for sure. Do you know that you're on a record trail? Je scoort eight times in a row, eight matches in a row, and the Dutch record in the Eredivisie is 11. It's good. I don't know if I can do that, but uh, I want to score every uh, every game and take two points. So if you score three more games, the next three, you will equal the record. Everything is possible, but I don't think about that. I think only about take two points. I think only about score and taking two points. Do you know Pierre van Hooydonk? He's the record holder. Mm, I think I know him. Two or three years ago, Brian Ruiz from FC20 came to ten. Yes, good. They make a good record. But I don't think about that. I think only about the uh, last five games and try to score every game and take two points if you can. Bonny is dus niet bezig met het record van Pierre van Hooydonk... die elf wedstrijden achter elkaar scoorde. Bonnie staat overigens nu op acht wedstrijden. En hij heeft het over het pakken van twee punten... terwijl je toch echt drie punten krijgt voor een overwinning. En winnen deed Vitesse met 3-0 van NAC. Pas Tegelen vroeg de trainer van Vitesse... Fred Rutte naar zijn mening over het duel. Kijk, als je naar de stand uh, zegt van... Uh, en je bent hier niet geweest... 3-0, oh, Vitesse heeft uh, NHC van de mat afgespeeld, hè? zo komt het over. Maar dat was het niet. Kijk, uh, het was uh, zeker de eerste fase van de wedstrijd. Ja, was het, uh, ja, het was wat nerveus. Uh, in de zin van, uh, als wij vrije ballen hadden, ja, die spelen we soms zo bij de tegenstander in de voeten. Ik moet wel zeggen dat we wel zijn blijven opbouwen, ondanks dat de uh, NHC in fases ook druk zette. Nou, en, ja, dat kost even energie voor de tegenstander. En ik had het gevoel, dat heb ik ook in de rust aangegeven... die spitsen kunnen dat nooit volhouden. Ik zeg, er kom, vanzelf komen die ruimtes daar. En die kwamen er ook. En, uh, en dan, zie wij, uh, ja, dan zie je dat wij een hele gevaarlijke ploeg kunnen zijn. Ben je het met mij eens dat wel het tempo wat hoger had gemogen... juist in dat eerste half uur? Jawel, maar kijk, dat, dat, uh, dat is er dan niet zo. Maar, uh, want dan kan je er misschien nog sneller doorheen spelen. En uh, dat, je wil dat ook wel. Maar gaat, in deze fase van het seizoen gaat het niet om... Uh, Volgens mij niet om. Ik kan het toch niet meer verbeteren. Hè? In de zin van. Uh, hebben we daar nog tijd voor? Het is nog uh, vijf wedstrijden en vier weken. Dus. Uh, nu gaat het om resultaat. En het resultaat staat. Als Boni bij Nak meedoet. Sta je dan na vijf minuten met 1-0 achter? Uh, waarschijnlijk wel, ja. Dat klopt, ja. Het nee, was een verkeerde buitenspel. De buitenspelval. Die. Uh, ja, die ging niet. Uh, Volgens mij was het ook geen buitenspel. Hoor. Dus. Uh, Normaal gesproken kan iedereen liggen, ja. Dan, eh, na een half uur, dan hebben we eigenlijk Bonnie nog niet gezien. We weten natuurlijk wel een beetje hoe dat gaat bij hem. Die koppel was ook niet zo makkelijk, dacht ik hoor. Nee, maar die voorzet was volgens mij ook wel een, uh, een perfecte voorzet. Het uh, is een beetje een trainingsgoal volgens mij. En, ja, daar hebben wij uh, onze spitsentrainer voor, eigenkampen. Uh, ik mag ook een keer een compliment geven. Hij is vandaag jarig, dus uh, dat vindt hij heel prettig, denk ik. Nee, maar ik, het, het is een hele moeilijke goal. En, en hij heeft het zo al vaker gemaakt, dus uh, het komt niet uit de lucht vallen. Barcelona heeft Messi, wij hebben Boni. Dat is een mooi slot, hè? Barcelona heeft Messi, wij hebben Boni. Ja, ja zo laat ik het zo maar zien, hè? Nee, maar ik doe er wel andere spelers tekort. Want uh, hij moet natuurlijk wel in stelling gebracht worden. En uh, er zijn allemaal, bijna allemaal doelprojecten die, die toch... Wel... Je luistert niemand meer naar, hoor. Iedereen onthoudt nu. Zij hebben Messi, wij hebben Boni. Nou, dat zei dat zo. Maar ik doe de andere spelers uh, misschien daar iets... Te kort maar ze weten dat ze de, de, dezelfde waardering hebben als ze wilden, wie Bonnie. I'm a soldier, a dark horse, a warrior. Hungry for, I don't know, going no so crazy from this distance. Take my soul, take everything I know, take control of my existence. You got emotional. You got emotional. We got emotionally involved. We got emotionally involved again. your friend to me But All I know is you're so close now with family Met Simons, met Emotionally Involved. Willem 2, PSV nog wissels, eh, maar. Nee, niet. We hadden al eerder Hamhout zien vertrekken... ten faveur van Brands eh, vanwege een blessure 0-1. PSV aan de leiding in de extra tijd. Dus Mark van Bommel de met zijn vierde goal van het seizoen. Houdbaar schot toch in de ogen van velen. Maar eh, er wel ingegaan, mul gepasseerd. En dus eh, PSV toch aan de leiding. Goed voor de kampioensrace, maar zuur voor Willem 2 dat echt zijn best doet vanavond maar goed 0-1 is nog niet helemaal kansloos bal richting Matas die nog het vertrouwen geniet dus blijkbaar van dik advocaat vanavond en Brands probeert nu open te draaien aan de kant van Willem II dus. Halverwege zijn eigen helft in de as van het veld. Krijgt een klein tikje van Van Bommel en dus ook de vrije trap van de scheidsrechter van Bas Nijhuis. Die samen met zijn assistent overigens een ander shirt heeft aangetrokken. Dat kan ik vertellen omdat de vrije trap van Peters halverwege de PSV helft aan de linkerkant van het veld over de zijlijn gaat. Even was er een gek moment in de eerste helft. Waarbij Van Bommel even snel naar links keek. En de bal zo afpaaste richting Bas Nijhuis. Die droeg een paars shirt. Nou, donkerblauw en paars, dat verschilt niet zo veel. PSV speelt in het donkerblauw voor alle duidelijkheid. Nou, dat kan niet zo, dacht Nijhuis. En blijkbaar hebben ze dan een keurig tweede tenue. Geel nu. En dat lijkt in de verste verte niet op de shirts van PSV. Nou is uh, aan de bal achterin bij Willem II op zijn eigen achterlijn Haastroep. Wat in de problemen krijgt de bal toch vooruit. Missy Jan nog verder naar voren. Maar dan kan Joachim de hoogte van de middenlijn niks mee. Kopt van bom op de bal. De helft weer op van Willem II. Strootman zou toch ook goed zijn als hij zich wat nadrukkelijker met de wedstrijd ging bemoeien. Dat kan die. Dat weet ik zeker. Hutchinson voorzet vanaf de rechterkant. bal zeilt nog even in de richting van de kruising. Maar Mul ziet het. Laat de bal voorlangs vliegen bij de goal van de Tilburgers. En mag dan vervolgens de keeperstrap gaan nemen. En zo is Willem II de eerste 3,5 minuut van de tweede helft in ieder geval zonder schade, zonder verdere schade doorgekomen. Mul heeft de bal klaargelegd op de punt van zijn 5-meter gebied. Peter zakt uit. Terug naar de lijn van zijn eigen strafschopgebied. Maar Mul geeft aan. Nee, ik ga de lange bal geven. Dus loop jij ook maar richting het middenveld. Dat is wat Peters doet. Daar is de bal op de borst van Brands. Aanname te royaal. PSV zit ertussen. tussen. Lens overgenomen in de middencirkel. Naar de rechterkant. Hutchinson. Terug naar Lens. Wat meer naar binnen toe. De 1-2 is de bedoeling met Toyvonen. Maar die geeft de bal niet af. Draait terug. Doet dat richting De Rijk. Die staat nog op de helft van PSV. Hetzelfde geldt voor Marcelo. Die gaat maar weer eens op tempo de helft op van Willem II. Meestal draait hij dan meteen weer om als hij de eerste de beste tegenstander ziet. Nu gebeurt dat niet. En kan Marcelo zelf de bal aan de linkerkant aan Strootman meegeven. Die komt uit bij de cornervlag. Schiet de bal dan aan tegen dat moet uh, Guit zijn. Nee, het is Haastroep. Die allebei met de kale hoofden. En zo krijgt PSV de tweede corner van deze wedstrijd. Wat dat betreft is de stand gelijk. Want Willem II kreeg aan het begin van de wedstrijd ook al twee hoekschoppen. Wie gaat zich ermee bemoeien? Dat zal Mark van Bommel zijn. De captain van PSV pakt de bal nog eens even op. Draait hem zoals hij de bal graag neer wil leggen. Doet dat heel zorgvuldig. En dan is PSV met een man of acht in het strafzoekgebied van Willem II... dat daar met 9 à 10 man staat. Toyvonen wil koppen, maar het is er zo druk. Ook als er nog een keer in tweede instantie wordt geschoten door Lens... leert voor Hens van Joachim. Daar wil Nijhuis niet aan en dus gaat de aanval van Willem II verder met Jan. Loopt aan, nu is geen overtreding van Willems. Wel gefloten en een meter of 10, 12 over de middenlijn. Dat is waar Willem II dan de vrije trap krijgt. Op de helft van PSV naar bijna en 5,5 minuut voetbal in de tweede helft. PSV op voorsprong, goal van Van Bommel. En het is dus 0-1. me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and the dark. Jordus Peters, fit genoeg vanavond op te spelen. 54 minuten op de klok en PSV verspeelt de 1-0-voorsprong in Tilburg. En dat, dat willen de mensen weten hier vandaag. Veel balbezit, langdurig balbezit voor Willem II. Een paar meter bij de corner vandaan. Waar de bal uiteindelijk door Heusje een keer kan worden voorgezet nadat de bal een aantal keren... Over de zijlijn is gegaan en is ingegooid. Heusje met een bekeken bal zoals hij dat kan. En in de rug van Notenbeen het doelpunt te maken Mark van Bommel. Daar staat Jordan Peters Die draait volledig om de eigen as als hij in de lucht hangt. En als hij dan weer na zijn pirouette op zijn benen staat. Ziet hij dat Boy Waterman die even daarvoor nog aan zijn rug zat te krabbelen. Omdat hij daar wat pijn had. Die Waterman ziet dat de bal in de goal ligt van PSV. Dat zichzelf dus op een vervelende manier hier een uh, gelijkspel uh, bezorgt. Vooralsnog, dat is uh, ja, waar je toch een beetje op zit te wachten als je een wedstrijd wil zien. De krachtverhoudingen in het veld zijn ook gewoon zo dat een 1-1 tussenstand uh, prima te verkopen is. Als inmiddels Strootman de bal heeft voor PSV. Nu Willems, halverwege de helft van Willem II aan de linkerkant. Hutchinson kaatst met Toyvonen. En nu eens zien hoeveel veerkracht PSV heeft nadat het dit seizoen dus. Met name in 2013 in een aantal uitwedstrijden zo vaak al misging. Peters moet nu het gaatje dichtlopen tot bij zijn eigen doelman Meul. Omdat Matas nog in zijn rug zit. Maar Meul op de 5 meter lijn. Daarbij de goal van Willem 2. Het staat gelijk 10 minuten gespeeld in de tweede helft. En wie, wie had dat gedacht? Zeker op basis van het feit dat Willem II in de eerste helft niet of nauwelijks ballen voor de goal wist te krijgen. Maar zo'n standaard situatie als dit: dat ging eraan vooraf. Van die bal van Heuscher. Ja, dan kan het blijkbaar, dus blijkbaar bij PSV toch mis achterin. Daar is Lens geleverd in bij Haastroep. Uitkijken met Toyvonen. Dan in duel met de doelpunten maken. Dat doet Peters goed. Dat is iemand die, denk ik, de dans misschien wel ontspringt. Als Willem 2 toch mocht degraderen, hij heeft het goed gedaan als nieuweling van Den Bosch. Missijan nu aan de rechterkant van Willem 2. Buitenom komt Van Buren. Wel ja, komt hij ook nog met een voorzet. Dat is wel de bedoeling, maar goed meeverdedigd bij PSV door, denk ik, Wijnaldum. Marcelo dan trapt de bal naar voren, ligt opeens als dood op het veld. En Willem 2 denkt nu bij zichzelf, ja als het een keer kan is het nu in deze fase. Terwijl Brands balverlies leidt. PSV dus met een blessuregeval breekt uit. Lens niet bereikt door Strootman. Wel een vrije trap op de rand van Willem 2 strafzopgebied nadat uh, er een ingreep is van Jordans Peters. Maar in ieder geval is er nu even tijd voor een blessurebehandeling bij de 1-1-stand. Wel een mooie trap voor PSV. Zometeen op de 17 meter richting de goal van Willem 2. En wat daar allemaal gebeurt in Tilburg, horen we straks in het laatste uur van NOS Langs de Lijn. Tot zo. NOS Langs de Lijn op 1.